Buiten de luchthaven neemt de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht snel af. En op zo'n 15 kilometer afstand is de concentratie vergelijkbaar met die in het centrum van de stad. Leraren zijn vaker ziek dan gemiddeld. Het ziekteverzuim in het onderwijs is 4,9 procent, meldt het CBS. Het gemiddelde is 3,7 procent. Ook ambtenaren en mensen in de zorg zijn vaker dan gemiddeld ziek. En bovendien zijn ambtenaren ook langer ziek dan anderen, zegt het CBS. De oorzaak is niet duidelijk. Een kwart van de meldingen zou te maken hebben met het werk. Personeel in de horeca meldt zich nauwelijks ziek. Het kabinet slaat de plank mis met de plannen voor de vermogensrendementsheffing. Dat vindt het Centraal Planbureau. De heffing is de belasting op spaargeld en beleggingen. Op dit moment doet de Fiscus alsof iedereen een rendement van 4% haalt. En daar moet 30% belasting over worden betaald. Op die regeling is veel kritiek omdat de werkelijke spaarrente veel lager is. Rekenen met werkelijke rentes is volgens het kabinet erg lastig. Maar het Centraal Planbureau is het daar niet mee eens. Bijna de helft van de bevolking heeft niets gemerkt van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS. De afgelopen twee jaar waren er voor de viering op veel plaatsen activiteiten. Zes procent van de ondervraagden zich daaraan te hebben meegedaan. En dan ging het in de meeste gevallen om het feest op 30 november 2013 in Scheveningen. Morgen is de feestelijke afsluiting van de viering van 200 jaar Koninkrijk in Amsterdam weer, wolkenvelden, plaatselijk een bui... en een zwak tot matige westelijke wind. Vooral in het noorden en westen ook zon. Het wordt 16 tot 17 graden. Dit was het NOS. Cfm, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij knop het Muiderberg. 5 kilometer. De A2 Utrecht-Amsterdam vanwege een spoedreparatie... bij knop het Amstel. 3 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen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 met uh, Henry Ruker. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Met vandaag Mike van der Wan. De grote blinker bij de Koninklijke HFC. Dat uh, afgelopen woensdag Eindhoven versloeg en doorgaat in de beker. En nu uit moet gaan spelen tegen Heracles. We gaan het allemaal proberen te behandelen. Die hele Koninklijke HFC. Die fantastische ploeg die voor verrassing na verrassing zorgt. En we draaien de muziek van Mike van der Wan en daarmee beginnen we. Het eerste nummer dat hij gekozen heeft is De Koeken. But break bad. Watch me operate like a Wayne State brand with the cook up straight from the lab. golf ball nights rolling with the swingers pockets got greener to the lady on the corner called the cops lights on the road to scatter my people's known to bring it to the places where you gather no regard for stature they'll get at you rings on my chin Tappers. summer season in your crib with my nights on I'm past the hype, so whatever I do, it's a fact I start amongst icons, you don't cut it, I father your style, you ain't advanced with the shit, and now you know who run it, my staff, bringing it till we rake cash, crowd is peerless, meaning whoever we make mad, you watch me operate, like a U of D grad. with the cooker, straight from the lab, it's the cooker. Het mag hoor, het, is, het mag. Vond het mooi of niet? Vond het prachtig? <laughs> ik geloof er helemaal niets van. Dit is Ruud Jansen, onze technicus vandaag. <coughs> echt uh, ongelooflijk, zoals die in de auto, want ik haal hem op van het station, culmineerde over de eerste keus van uh, Mike van de Ban, onze gast van vandaag. Nee, dat was niet dit nummer. Oh, oké. Okay, nou, nee, dat dus, komt nog. komt, dat nog oh, komt oh, sorry, dat, dat, komt okay, nog. dat, dat had nog. ik niet begrepen. Nee, dat komt nog. We gaan even terug naar afgelopen woensdag. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen. Want uh, er gebeurt nogal wat op de Spanje uitslaan. De hele mensen zijn al een paar nachten wakker A, om uh, woensdag het feest te vieren. We gingen om 1 uur weg uit het clubhuis. En gisteravond met die loting, dat was natuurlijk ook allemaal laat. Maar wat een loting. Uh, ja, een mooie tegenstander, denk ik. Ja. En wat denk je zelf? Uh, ah, elke wedstrijd begint gewoon op 0-0, dus... Uh... We maken altijd een kans, hè. En eindigt in een overwinning voor de Koninklijke HFC. Laten we dat over, ja. Want het grote voordeel is natuurlijk dat zij spelen op kunstgras... en jullie zijn niet anders gewend. Jullie trainen continu op kunstgras. Ja, wij trainen wel gewoon drie keer in de week op kunstgras, inderdaad. En heel veel ploegen die daar verliezen, die zijn dat niet gewend, maar... Nee, ja, in de Eredivisie spelen en trainen de meesten nog gewoon op gras. Dus ja, dan is op kunstgras spelen toch net even iets anders. Ja ga even terug naar woensdag. Het staat 1-0 bij rust voor de tegenstander Eindhoven. En ja, dat was eigenlijk moeilijk door te komen. Ja, nou, we hadden eigenlijk uh, voor de wedstrijd besloten om, uh, uh, om ze gelijk vol onder druk te zetten. Maar, uh, ja, zij, zij speelde best wel uh, een aardig positiespel. Uh, en even niks derde. Nee, precies. En, uh, ja, het was voor ons uh, moeilijk om vast te zetten. En uh, zij vonden goed de, de goede man. Dus uh, ja, eigenlijk, uh, we wilden druk zetten, maar ze, maar ze drongen ons eigenlijk al, uh, wel goed terug. En uh, ja, daardoor leek het bij ons een beetje afwachtend en een beetje angstig. En, uh, nou, dat hebben we in de rust, hebben we dat, uh, hebben we dat omgezet. Ja. Je zegt, wie komt er dan mee? Pieter, Pieter Mulders? Ja. Ja. Nou, ja, die, het, uh, die bedenkt dat allemaal. Ja. Uh -huh. nou, als, wij, als wij het er niet mee eens zijn, dan uh, zeggen we het ook. Of als wij vinden van, nou, we moeten het zo en zo doen. Maar, uh, was, uh, was het was wel Pieter die zei uh, hoe we het beter moesten doen. Die zei, Mikey, jij gaat in de spits. Uh, nou ja, niet, uh, niet in balbezit. Uh, daar wilde hij eigenlijk uh, dat ik gewoon vanaf het middenveld zou spelen. In ieder geval, om, om hun opbouw te verstoren, moest ik niet uh, een middenvelder oppokken, maar, uh, maar een centrale verdediger. En toen wisten ze het niet meer? Nee, toen kwamen ze er inderdaad een stuk, uh, stuk lastiger uit. Heel leuk, ja. Vertel, toen kwam die gelijk maken. Hoe ging dat? Wie deed dat? Uh, nou, ik was in eerste instantie een beetje aan het worstelen met die, met die centrale verdediger. En uh, nou, Koen kreeg de bal, Koen Beeren. En die uh, draait open. En uh, nou, ruimte in de hoek. Dus ik uh, loopactie, vraag hem diep. Uh, ik kreeg hem ook. Nou, ik... Uh, nou, het is voor mij een wapen. Uh, Wat wil je zeggen? Ja. En, uh, nou, ik versnelde die jongen ook uh, wel aardig, denk ik. <laughs> en uh, nou, Op het einde, laatste tikje, speelde ik iets te ver voor me uit. Waardoor die keeper ook goed uitkwam. En uh, toen met een sliding alles of niets, uh, kwam hij bij en jan hem. Uh, schiet hem dus in. En toen was het los. Toen kwam nummer twee. Ja, ja maar we zeiden ook in, in de kleedkamer uh, tegen elkaar. Hè, jongens, als die 1-1 uh, valt, dan uh, ja, dat is dat... Is, dat is niet leuk voor hun. En uh, dat is voor ons uh, weer een... Uh, uh, een ...mooi moment om weer vol te, uh, vol te gaan en druk te zetten. Zodat ze, echt, uh, zodat ze het echt niet meer weten. En uh, nou, volgens mij was vijf minuten later was, uh, was de 2-1 ook alweer voor ons. Ja. En dat was ook een hele mooie trouwens. Ja, dat ja, was, uh, was ook even worstelen voor mij <laughs> met, die, met die centrale verdediger. Ja. Die, trok ik, uh, die trok ik naar achteren. bal En... Uh, ja, ik schoot hem op goal. Die werd, ge die werd geblokt. Ik kwam bij Bart Nelis uh, op de middenlijn. En uh, ik weet niet of het een bewuste paas was. Laat het, laat het op een bewuste paas houden. Die kwam bij Rashid. Rashid ja. el En die schoot hem, schoot hem mooi binnen. Lekker, hè? Ja, ja dat toen, was heerlijk. En toen was het 2-1. Maar toen werd het zelfs 3-1. Ja, volgens mij binnen, binnen 11 minuten. Van 0-1 naar, uh, naar 3-1. Vertel die nog even. Want jij maakte hem. Ja, ehm... Um, ja, ik stond in, in dit geval stond ik, stond ik weer iets dieper. En uh, ja, centraal achterin bij hun hadden ze niet zo goed in de gaten wie, uh, wie ze moesten oppakken. Omdat ook een rasje diep ging en Gert zakte uit uit de spits. Dus uh, er was volgens mij wat, uh, wat onduidelijkheid bij hun. En, uh, ja, ik, ging, ik ging in de diepte. Bart geeft hem er mooi overheen. En, uh, ik wil hem eigenlijk aannemen. Maar hij was net iets te ver. Maar dat was, dat was ook mijn geluk. Uh, want die keeper die kwam ook uit. Hij ging een beetje, ja, een, beetje, een beetje met geluk tussen zijn benen. En uh, ja, toen kon ik zo inschieten. schieten. En toen bleef het nog heel lang onrustig aan de Spanjaard uitslaan. Ja. ja, zeker. <laughs> Wat een feest, hè? Ongelooflijk. Haarlem is trouwens uh, samen met Apeldoorn de grootste gemeente van Nederland zonder profclub. Vind je dat erg? Ehm... Um... Ja, vind ik dat erg. Ik heb natuurlijk in het verleden bij Haarlem gevoetbald. Uh, altijd een mooie club geweest. Wie weet, uh, Koninklijk KC Club nog eens een keer het betaald voetbal in? Nou, ja. Denk ik niet, hoor. Maar... Ik denk het ook niet. Ik weet wel zeker van niet. Dat zal nooit <lacht> gebeuren. Maar wat wel gaat gebeuren natuurlijk, is dat die jongens van de profclubs... Uh, die hebben nou hun ogen op HFC gericht. En er is maar één man waar ze het over hebben. En dat is Mike van der Ban. En de sociale media staan er vol mee. Er is zelfs een actie gestart. Mike moet blijven. <lacht> Oh, mooi, ja, dat wist ik nog niet, maar mooie actie. Ja, dat is echt goed. Nee, het is heel leuk, het is natuurlijk fantastisch wat jullie gedaan hebben. En Heracles straks is een geweldige tegenstander. Dat is iets moois, er gaan vast heel veel bussen naartoe. Ja, nou ja, wat je zei, sociale media staat er al voor mee ook, met deze wedstrijd. En ik heb al heel veel berichtjes op Facebook en gewoon op mijn telefoon gehad dat de jongens wel naartoe willen, dus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 Oh oh oh oh, we made it through. Oh. oh.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 Dan geleidelijk kondoo maar ik weet niet. Hoe. Hij weet niet hoe. Hij weet niet Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Lucht, bouwen En dan was nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh oh. oh. Heerlijke muziek uitgekozen door de gast van vandaag in de Watertouren Sport, Mike van der Ban. Mike, je bent begonnen bij DCO. Ja, dat ja. Wat uh, nou, Ik las toevallig laatst ergens uh, in het plakboek van mijn vader uh, een beetje een luxe arbeidersclub. Ja, maar wel leuk. Ja, superleuk. Opgericht ook uh, door mijn opa. En, uh, nou, al mijn broers, ooms hebben daar gevoetbald ja, dan nou noem je het al hè, broers, ooms... Het is een gen genetisch probleem bij de Van der Bands. Want jullie zijn allemaal eigenlijk... Even Vertel het verhaal over de familie. Uh, nou ja, mijn vader... Die heeft, uh, uh, die heeft vroeger... Uh, nou, altijd in het eerste van deze show gespeeld. Volgens mij meer dan 500 uh, officiële wedstrijden. Uh, in de eerste klasse geloof ik. Wel aardig, uh, aardig hoog. Toen nog. Uh, ook gevraagd door, uh, door AZ... Uh, alleen toen uh, helaas net afgelegd. Uh, nou, mijn broers hebben altijd wel een aardig potje kunnen voetballen. Noem ze even. Uh, Jimmy van de band. Roy van de band. Uh, nou, ik heb nog een klein, uh, kleiner broertje. Alleen uh, ja, die vond meerdere dingen interessant. En ja, die, is, die heeft uh, niet echt de voetbalgegeven. Nee, nou ja, die, die, ja, die zou misschien ook wel uh, kunnen voetballen. Maar uh, ja, die vond meerdere dingen interessant. dus uh, ja, Die heeft er nooit echt voor geleefd. Maar het zit, er, het zit er dus echt in. Het is een genetisch iets bij jullie, geloof ik. Hè? Ja, ja, zoals uh, de broers van mijn vader. Die hebben ook allemaal in het eerste van deze show gevoetbald. En, uh, uh, nou, mijn meneer Serge van der Bang, heeft uh, zijn hele jeugdopleiding bij Ajax gevoetbald. Uh, 250 wedstrijden betaald voetbal. Uh, en zijn broer heeft ook uh, bij AZ gespeeld. En, uh, ook in het eerste van de HFC dus, uh, nee, Ik kan wel ja. zeggen dat er uh, <laughs> uh, geen aanwezig zijn, ja. Ja, je hebt ook al ervaring, hè? VVV, daar heb je twee jaar gezeten. Ja, klopt, ja. Waarom VVV? Um, nou ja, alleen, ik speelde bij, bij Haarlem en uh, die gingen failliet. En uh, ik denk binnen een week of twee weken werd ik eigenlijk al gebeld door uh, VVV... dat ze me graag wilden hebben. En uh, uh, ja, of ik daar stage wilde lopen... Er waren nog wel wat andere clubs, alleen dat is, dat is nooit echt wat geworden. Dat was een beetje uh, op, de, op de achtergrond. Uh, maar goed, stage gelopen bij VVV, want ik wilde nog, wel, uh, ja, ik wilde nog steeds proefvoetballer worden. En uh, VVV was een mogelijkheid. Dus uh, stage gelopen, en toen wilden ze me graag hebben. Dus uh, voor VVV gekozen toen. Ja, en toen kwam je opeens bij AFC terecht. Hoe ging dat? Ja, uh, dus in ja 2012, 2012 was dat. Dat is wel. Uh, ja, ik heb eigenlijk mijn hele jeugd uh, bij, uh, bij BVO's gespeeld. En dan uh, kom je opeens weer bij een amateurclub. Natuurlijk wel anders. Uh, maar uh, nou, wel ontzettend blij met mijn keuze. Hoe, hoe komt het dat je die keuze gemaakt hebt? Um, nou op een gegeven moment uh, uh, ging ik weg bij, uh, bij VVV. En ik wilde, uh, nou, zat een beetje in een moeilijke periode. En ik wilde wel gewoon uh, in de buurt uh, blijven voetballen. Ik kom uit Haarlem. Daar dus, uh, nou, was het uh, of uh, Edo of uh, HFC. En, uh, nou, toen heb ik voor HFC gekozen. Toch een beter keuze dan, natuurlijk. Ja, daar ja, had ik een beter gevoel bij. Dus uh, Het is HFC geworden toen. En dat, dat is een warm bad, hè? Ja, zeker. Vanaf, uh, vanaf uh, de eerste dag. En, uh, ik voel me vanaf de eerste dag thuis. En, uh, uh, nou, mijn broers hebben er ook gevoetbald. Die vinden, die vinden het een onwijs leuke club. Mijn ouders komen er graag. Dus uh, ja, ik denk dat het een goede keuze is geweest. 100 jaar geleden won HFC de beker. Ja, de Eddie Hollis beker geloof ja. ik. Ja, ja, zou het ja. mooi zijn als dat nu uh, herhaald werd? Het zou super mooi zijn. Maar... Weet je trouwens dat de grootste overwinning uit het KNVB bekertoernooi ook op uh, naam van HFC staat? 23-0? 23-0, hè? Tegen... Met 13 doelpunten van. Uh... Ja, oh, je weet het allemaal. Ja, Eddie Hollis die scoorde de 13. Ja. Nou, die records die staan er voorlopig nog wel even in. Net zoals het feit dat AFC uh, uh, drie keer officieus kampioen van Nederland is geweest: 1890, 1893 en 1895. En nu is de ambitie om weer kampioen van Nederland te worden. Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat kan, denk je? Uh, dat is zeker mogelijk. We hebben een goede groep, dus uh, hier misschien hier, met hier en daar nog wat uh, versterkingen erbij uh, kunnen we zeker uh, gooien doen voor het uh, amateur kampioenschap van Nederland. Misschien is het ook wel leuk dat HFC al drie keer uh, kampioen van Nederland is geweest, maar ook drie keer dus die Holdert-beker heeft gewonnen, de voorloper van de KNVB-beker. 1904, 1913, 1915. Het is nu 2015. Ja, <laughs> ja. <laughs> Jullie zijn het gewoon in je stand verplicht, het moet gewoon. Ja, bijna wel, hè? Ja, mooi. moet. Uh, Laten we het dan maar doen, hè? Ja, vind ik wel. Maar gevaar ligt op de hoek, hè? Want het feest was groot en iedereen is in, in, in de zevende hemel. Maar zondag, om twee uur, aan de spanjaard komt Hercules. En die zijn van 1882. En dat is een vervelende ploeg. Ja, ja vorig jaar ook al uh, moeite mee gehad. Dus uh, we zitten nu in een goede, uh, goede flow. En, uh, Knappe overwinning tegen AFC, goede overwinning tegen Tech met tien man. Afgelopen woensdag uh, Eindhoven gepakt. En, uh, ik hoop dat we dat vasthouden en gewoon een zondag Hercules pakken thuis. Niet hopen, dat gebeurt er gewoon. Kom op Mike. Ja, ja, ja. Uh, ik heb er vertrouwen in ieder okay, geval. Nou, we gaan naar uh, het volgende muzikale nummer dat je uitgekozen hebt. James B, Let It Go.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 Slam into een uh, heerlijke muziek was dit. Je hebt ook wel een goede smaak af en toe. Uh, ja, dank je Henny. De sport gast Mike van der Ban, de grote uitblinker uh, bij de Koninklijke HFC. De laatste wedstrijden. Dat, dat HFC, daar ben je dus vanaf 2012. Maar je bent niet alleen voetballer. Je bent ook gewoon trainer geworden direct het eerste jaar. Toen ging je trainer worden van de B1. Ja, klopt. Zomaar, uit het niet? Of deed je een cursus? Uh, nee... Nou, ik, uh, dat is eigenlijk het eerste jaar dat ik bij AFC terechtkwam. En uh, volgens mij was toen een trainersprobleem. Uh, nou, Vroeger ze was ik het leuk vond om misschien de jeugd te gaan trainen. Dus, uh, nou, dat leek me eigenlijk wel leuk. Om, uh, eigenlijk bij VV heb ik ook een aantal clinics gegeven. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Dus, uh, nou, zo ben ik eigenlijk begonnen met het trainen van de B1 en B2 zondag en het coachen van de B2 zaterdag. Het nou, ging eigenlijk hartstikke goed, daar kreeg ik veel complimenten over. En, uh, in de winter uh, ben ik toen op de B 1 zaterdag gezet. Dus, uh, en zo is het eigenlijk begonnen. Mm -hmm. Maar nu ben je zelfs de grote man in het trainingskorps. Nou ja, de grote man. <laughs> ja, goed. Inderdaad, uh, ik uh, regel nu, uh, de, de coördineer nu de afdeling van AFC. En dat zijn er nogal wat, hè? Ja, dat zijn een hoop, uh, hoop trainers en jeugdleden die, uh, die je moet voorzien van, uh, van alles. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Uh, ja, hoe krijg je het voor elkaar? Uh, gewoon goed uh, nadenken over wat je wil en uh, hoe je dat wil. En, uh, ja. Je bent 24, Mike. Ja. Trainingscoördinator <laughs> bij de Koninklijke HFC. Dat zegt wel wat. Is het de bedoeling dat je erin verder gaat? Ga je een cursus doen? Uh, ja, ik ben uh, uh, momenteel bezig met uh, TC3, uh, coach 3 bij de KNVB. Uh, wow. uh, nou, ik heb, hier, ik heb wel, een, uh, wel een studie geprobeerd, maar eigenlijk uh, uh, is eigenlijk mijn hele leven heb ik al uh, moeite met school <laughs> en uh, ja, ik merkte gewoon dat mijn, mijn hart gewoon echt bij voetbal ligt ja. en uh, ja, met die studie uh, daar ben ik uh, met frisse moed uh, aan begonnen. Uh, alleen, ja, wat, wat ik zei, mijn, mijn hart ligt toch bij voetbal... en ik merkte dat ik daar gewoon veel gelukkiger van werd. Dus toen heb ik ook besloten uh, dat ik gewoon in het voetbal uh, verder wilde. Maar die, je doet de TC3, maar wil je verder? Wil die, uh... ja, ja, ik wil wel in het uh, voetbal uh, actief blijven. Leuk. Het is de Watertoren Sport. We hebben als gast Mike van der Ban. We hebben ook zijn muziek. We gaan straks even luisteren naar Joop van Es... van de Zandvoortse krant met uh, het programma voor het komend weekend... Maar we gaan nu even verder met de muziek van Mike van der Ban gekozen. Milky Chance is dat. Battery, klopt dat? <laughs> They came along and I washed them so, so easy. I bought myself, but I could hear them anyway. And just taking them away so feathery Show them all the places they can reach And it's so too far for them to go and leave Me all alone like there's no guarantee for such a dream And they became me a black feather on the way I say yes I am a dreamer and these feathers they won't see I would try, try and hold you with my own. ...vereniging is met, uh, ik geloof, 1800 leden, Mike? Volgens mij wel, ja. ja. En dat betekent nogal wat, want er zal heel veel jeugd bij zitten... ...en dat moet jij coördineren. Ja, dat is wel een aardig klusje, inderdaad. Uh, maar ja. het grote probleem lijkt mij... ...ja, ik weet het ook omdat ik uh, zelf ook rondloop... ...maar het grote probleem is natuurlijk trainerscapaciteit. Ja, nee, klopt. Dat is een, uh, volgens mij is dat elk jaar een probleem, maar dit jaar was dat ook een... Uh... Want je hebt 100 teams? Zoiets, Ja. <laughs> Ja, zoiets. Die hebben allemaal, uh, het liefst willen we dat ze allemaal een trainer hebben, een vaste trainer. En, uh, dat ze twee keer in de week, uh, in ieder geval één keer in de week, en uh, het liefst ook twee keer in de week trainen. Maar ja, dat is, uh, je hebt eigenlijk 2,5 kunst ja, met, met licht. Je zegt 1100 jeugdleden. Die moet, uh, willen ze allemaal laten trainen. Dat is een, een onwijs klus. Ja. Dat heeft natuurlijk ook, kijk, ik heb het net al gezegd, hè? Apeldoorn en, uh, en Haarlem zijn de enige grote steden waar geen profclub is. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het gemeentelijk beleid. Want ja. Ja, 2,5 veld voor 1100 leden is natuurlijk belachelijk. Ja, ja ik, toevallig las ik laatst ook een stukje in de krant uh, over HBC. Dat ze, die hadden 900 leden, geloof ik, en vijf uh, velden waar ze op konden trainen. Die kwamen ook al in de knoop. Nou ja, kan je nagaan hoe dat voor AFC uh, is. Ja. Wat, wat ik mij dan afvraag. Hè? De, ik bedoel, uh, er staat daar in Haarlem Noord staat er een stadion totaal te verpauperen. Dat is dus echt een bende. <coughs> maar is dat niet de mogelijkheid dat dat weer eens erin betrokken wordt? Dan, ondanks dat Harlem dan niet meer bestaat natuurlijk. Maar dat stadion, dat is er nog gewoon. En, en kunnen ze dat niet met z'n allen gewoon zeggen van... nou jongens, we gaan dat gewoon eens een keer aanpakken... en we gebruiken dat als extra capaciteit of is dat onzin? Uh, nou, ik weet niet precies hoe dat zit. Uh, ik weet wel dat, uh, uh, Haarlem, dat daar nu Haarlem-Kennemerland voetbalt. Dat is uh, een fusieclub tussen, tussen uh, Kennemerland en HFC Haarlem. En die maken nu gebruik van het complex en ook van het stadion. Maar hoe, dat, uh, hoe dat zit met gebruik voor HFC. Dat, uh, nee, maar je zou ook bij THB bijvoorbeeld kunnen gaan trainen. Maar het, weet je, het is ja. een probleem als je met kinderen ergens anders naartoe moet. Je bent een club, je wil bij elkaar zijn. Ja, precies. Volgens mij zijn de drie kernwoorden van uh, Gert-Jan Bruin, onze voorzitter, altijd benoemd. Dus, Het uh, is boeien, binden en verbinden. En, uh, ja, als je dan op verschillende complexen gaat trainen, dat, dat, ja, dat is wel wat lastiger. De enige oplossing is uh, een nieuw kunstgrasveld bij HFC. Gemeente Haarlem, als jullie luisteren, HFC heeft een veld nodig. Trouwens, Allianz ook, want over grote clubs gesproken, die hebben 800 jeugdleden. Dat en ook groeiende. En anderhalf veld. Ja. En dus ze hebben wel een heel groot veld... wat graag kunstgras zou moeten worden. Maar de omwonende mensen vinden dat vervelend... want er schijnt het licht in hun kamer. Ja, hebben we hebben bij ook last van veld 4 en veld 5. Maar wat, ik vind echt, vind jij dat ook? Dat de gemeente meer zou moeten doen voor de sport in Arnhem? Uh, ja, vind ik wel. Ik en... weet natuurlijk niet hoe, hoe het financieel allemaal met de gemeente ervoor staat. Niet precies in ieder geval. Maar... Uh... Een beetje meer steun zou wel, zou wel fijn zijn. 1100 jeugdleden. Dat betekent dat je iedere middag vroeg begint en tot heel laat doorgaat. Ja, ja, zeker. Ik sta een uh, uurtje of zeven, acht op en dan ga ik aan de slag. En dan uh, rond een uurtje of tien, uh, elf uh, kom ik thuis. En dan uh, beantwoord ik nog wat mailtjes uh, soms en dan, uh, dan uh, slapen. Ja. Sociaal leven, forget it. Ja, nou, tussendoor eventjes. Ja, ja. <laughs> en in dit weekend. En, ja, maar in het weekend moet je ook spelen. En de, de afstanden die jullie rijden met de bus, dat is natuurlijk ook gigantisch. Het zuidelijkste puntje van Limburg moet je naartoe. En, en dan moet je naar, naar WKE. Rot. Ja, het, het, zijn, uh, het is niet allemaal om de hoek. Nee. Maar ja, dat, uh, als je hoog wil voetballen, dan uh, horen dit soort dingen erbij. Hè? Ja. Wat is je verwachting? Het gaat nu goed, hè? De, eerste twee wedstrijden, eigenlijk de eerste drie wedstrijden één punt en daarna alleen maar zegens. Ik heb die wedstrijd bijvoorbeeld, uh, de eerste wedstrijd gezien die jullie met 1-0 verloren, dat was natuurlijk ontzettend onverdiend, maar het gebeurde wel. Ja. Maar daarna kwam die flow erin. En hoe lang kan zo'n flow doorgaan? Nou ja, twee jaar geleden zijn we kampioen geworden in de hoofdklasse. Toen hadden we een hele lange flow te pakken. Dus, uh... Moet nu ook kunnen. Nou, we hebben in ieder geval een goede groep en. Uh vind het wel hoog eindigen, denk ik. Top 7 is de doelstelling om uh, volgend jaar naar de, naar de tweede divisie te gaan. Ook wel uh, iets hoger te eindigen. Het staat nu al 6. Ja. Naar een slecht is, begin. Ja, nee, dat klopt. We staan nu 6. Uh, zesde. Maar uh, het seizoen is ook nog maar, uh, nog maar uh, jong. Hè. Doe een voorspelling. Nou, ik hoop toch wel dat we bij de top 4 uh, eindigen. Vorig jaar gedeeld vierde. Nu moeten we gewoon uh, of vierde of hoger. Dat hoop ik wel. Die glimlach van je te zien, uh, uh, willen jullie meer? Ja, je wil altijd meer. Altijd, uh, wil, ik ben voor twee jaar geleden kampioen geworden en uh, dat smaakt wel naar meer. Die groep van jullie is trouwens, uh, en ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is. Je kunt alleen maar goed voetballen, winnen en kampioen worden als je een team bent als groep. Jullie hebben 23 spelers in de selectie. Dat is een hele grote groep, maar het gaat met elkaar om op een fantastische manier. Ja, we zijn ook, al, uh, zijn ook al lang bij elkaar. En ik denk ook dat het, uh, als team ons, uh, te, dat het team zijn ons sterkste punt is. Volgens mij uh, uh, vinden andere ploegen het niet fijn om tegen ons te spelen ook. Uh, gewoon omdat ze uh, hecht zijn en uh, voor elkaar door het vuur gaan. En je ziet ook dat als het, uh, als het een keertje een wedstrijd niet lukt... dat we iets minder scherp zijn als team. Als tegen VVSB, dan wordt het ook gelijk een stuk minder. Dus, uh, en dat moeten we proberen uh, te voorkomen zijn nog heel lastig te verslaan. Pieter Mulders is jullie trainercoach al een paar jaar. Hoe belangrijk is hij in dat team kweken? Uh, nou, ik denk dat dat wel een, een, een goed punt is van, van Pieter. Dat hij de juiste mensen oh. bij elkaar uh, vindt. En, uh, hij zit er altijd kort op bij de trainingen. Dus hij, heeft, hij draagt daar ook zeker zijn steentje aan bij. En ik vind hem tactisch heel sterk. Ehm... Uh, nou ja, tegen Eindhoven had hij een goede set, ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. ja, Nou, dan mag ik toch zeggen dat ik hem praktisch sterk heb. Ja, ja, ja, natuurlijk. <laughs> <tuurlijk. laughs> <laughs> nee, ik vond dat knap. Ik bedoel, die... En die, dat is dan toch een betaald voetbalclub. Die, konden die wisten absoluut niet hoe ze jullie moesten bespelen in de tweede helft. Nee, nou, misschien een beetje onderschatting van hun, van hun kant. Maar uh, ja, wij pakten het ook wel goed op. We zetten het goed vast. en uh, daar kwamen ze moeilijk uit. Ja, leuk is dat, hè. En... Als jullie nou in die kleedkamer zitten... wat is dan de rol van Pieter? Daar ben ik benieuwd naar. Hoe doet hij dat? Tegen Eindhoven bedoel je? Nee, gewoon in het algemeen. Meestal uh, uh, even kort benoemen wat, uh, wat fout gaat. Uh, en hoe we dat beter kunnen, uh, kunnen oppakken. Uh, en vooral ons weer op scherp zetten. Zoals we voorstaan en is het de nul behouden... Of, uh, ja, onze voorsprong beëindigen of uh, uitbouwen. En als we achter staan, uh, ja, dat we gewoon de mouwen moeten opstropen. Ja, en, uh, ja, maar de teambuilding, ja. wat is zijn kracht? Nou, uh, ja, wat ik zei, hij weet ons allemaal wel, wel scherp te houden. En uh, dat is denk ik zijn grootste kracht. hartstikke goed. Zondag Hercules. Altijd lastig. Ja, ja, ja. <laughs> Maar dat zeggen zij ook, we moeten naar HFC. Altijd lastig. Ja, nou ja wat ik zei, volgens mij zijn wij onwijs uh, kutploeg om tegen <laughs> te spelen. Dus uh, ja, voor hen wordt het ook een lastig nou, potje. Nou, je begint te schelden met uh, delicatessen. gaan we naar de volgende <laughs> plaat. Had je Goldplay uitgekozen? Ja. Hè? ja, zij ja. Dat, zijn die platen die je gekozen hebt, hebben die een speciale betekenis? Of is het gewoon omdat je het lekkere muziek vindt? Nee, nee, het is... Uh, ja, dat hangt echt van het moment van de dag af uh, en hoe ik me voel uh, welke muziek ik draai. En, uh, toen ik dit uitkoos, het uh, was, was aan het eind van de avond, dus uh, dan ben ik een beetje tot, uh, moet ik tot rust komen. Heel goed. Rustig MUZIEK And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love De Koninklijke HFC, een beetje de onrust die in Haarlem bestaat. Want het ene succes wordt aan het andere gereden. Maar we hebben ook andere sporten en daarvoor gaan wij naar de Zandvoortse Courant. Aan de telefoon is Joop van Nes. Hai Joop, hoe gaat het? Nieuws uit de Zandvoort van onze razende reporter Joop van Nes ja. junior. Ik had het verkeerde knopje ingedrukt, potverdorie wat suf. Ja, nou, hij is er hoor! Perfect. Hey joh, hoe is het ja, ermee? Uiteraard. Goedemorgen, uh, het gaat alweer. Ja, je, ja. je hebt ja, wel ja. wat achter de rug hé jongen. Ja, ja, ja, behoorlijk, uh, daar wil ik het niet over hebben. Nee, dat doen we maar niet. Uh, uh, ik wil het wel uh, hebben over de sport uh, in Zandvoort van het weekend. Ja, ja. ik ben heel benieuwd. Ja, want, laten ja, we met voetbal beginnen, Zandvoort heeft het aardig gedaan afgelopen week. Uitstekend zelfs. Ja. Als, als je van de koploper in IJmuiden, van IJmuiden, wint met 1-4, dan heb je het gewoon goed gedaan natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ik wil eerst jullie even feliciteren met die prachtige overwinning op Eindhoven. Ja, dankjewel. Je zegt jullie, maar ik heb niet meegedaan hoor. Nee, maar, nee, maar je bent, het is wel jouw club hier tussen Alex. Ja, het is één van mijn clubs. Hè? Ik ben ook bij Allianz, Oh, ja, ja, ja. ja. ja. ja. En, en Utrecht? En ja, nee, dat is oud. Ah. Daar ben ik begonnen. Ik ben begonnen bij Hercules. En daar moeten onze jongens zondag tegen. Altijd lastig, die gasten. Daar hebben we het over gehad. Ja. Jo, wat is er ja. verder? Ja inderdaad, Zandvoort uh, heeft het uh, uitstekend gedaan. En uh, staat nu gedeeld op de tweede plaats door die 1-4 overwinning. Ze dus hebben alleen uh, wat uh, doelpunten minder dan de komende tegenstander. Die staat dus ook gelijk met Zandvoort, dat is VVC. Uh, gedeeld tweede, ook één wedstrijd gewonnen, één verloren. Of twee gewonnen, één verloren, zeven punten. Net zoals Zandvoort. Het is dus een wedstrijd om het echt hier, Henny. Uh, uh, nou, het gaat de goede kant op met Zandvoort... Ik denk dat uh, trainer uh, Laurens Ten Heuvel uh, zijn laatste kruid nog lang niet verschoten heeft. En dat Zandvoort er toch, uh, ja, dat werd al trouwens in het de, in de, in de Haalsdag wat geschreven. Een titelkandidaat is. En zo zie ik het eigenlijk ook. En ook dat zijn de ambities natuurlijk van Zandvoort. Want derde klasse, laten we eerlijk zijn, daar hebben we het met z'n tweeën over gehad. Is veel te laag voor het, uh, voor het niveau van Zandvoort wat ze kunnen halen. En uh, ja, misschien gloort er iets moois aan het einde van het seizoen. Zo mooi zijn ja, dat denk ik wel. En hoog tijd natuurlijk, hè? Want alle buurdorpen spelen wel hoger. En uh, Zandvoort gaan ja, gewoon bij. Ja, daar hebben we het over gehad. <laughs> <Ja. laughs> het, het, het, het moet wel de ambitie van het bestuur zijn, onder andere. Om dat in te kunnen gaan vullen. Uh, daar zijn ze nog niet. Uh, of ze dat willen is een tweede. Daar kan ik niet over oordelen. Maar laten we even doorgaan, want ik heb nog een lijstje namelijk af gaan te gaan? werken. Kan je gaan. Uh, ook morgen, uh, zaterdag dus. Maar dan om half zeven in de Corver Sporthal. Is de eerste thuiswedstrijd van de heren van Lions. Basketbalvereniging spelen in, uh, in, in de Corvansporthal tegen Maple Leafs uit Heemskerk en dat is de eerste thuiswedstrijd zoals ik al zei. Uh, het is een, in feite een nieuw team, want niemand minder dan Ron van der Meij, de Ron van der Meij is weer terug en ook Sander Boom en dat is vind ik een behoorlijke versterking voor dat team. Verder spelen nog steeds Jaap van der Meij. De Geef hem Willy van Rons van der Meij. Uh, een een, een echt talent. Een ontzettend snelle jongen. En uh, Niels Krabbe en uh, Die brengt zijn 2,7 meter meen ik weten mee. En die uh, kan zomaar goed zijn in de wedstrijd voor 40 punten. Ik, ik mag minimaal een promotie nou, in ieder geval een klasse hoger. Aan het einde van het seizoen. Maar misschien is er wel een mogelijkheid om wat hoger in te schrijven. Als er plaatsvrij is. In, bijvoorbeeld in een rayonklasse. Zandvoort uh, speelt nu in de. ...in de districtsklasse, dat is uh, een stukje lager... Maar ...marionklasse... ...dan uh, staat er zomaar een heel team met jonge knullen... ...die Baselwal in Sanford hebben geleerd... ...te wachten om terug te keren naar Alleyes. Ze zijn naar buiten gegaan, ze zijn weggehaald... ...door onder andere Leiden, door Achilles uit Ermuiden ...en nog een paar clubs, die hebben ze weggehaald... ...en uh, die staan eigenlijk te popel om terug te komen... ...maar... Die vierde, de zes waar Zandvoort nu in speelt, dat is niks voor ze. Dan gaan ze wedstrijden met, met de 80, 90 punten verschil winnen. Uh, dat is niet leuk baseball, hoor. Het, het klinkt wel aardig, maar het is echt niet leuk baasvallen. En je leert er niks van. Uh, dat Zandvoort goed bezig is, Laijns. Dat blijkt uit de eerste wedstrijd vorige week in Medemblik. Daar werd met een groot verschil gewonnen. Met, uh, uh, nee, uh, Enkhuizen moet ik zeggen. Uh, 48, 89 voor Zandvoort. Dus dat geeft wel aan wat er voor potentie zit in dat team. Dan gaan we naar de zondag om 11 uur. Uh... Speelt uh, ZSC in de handbalafdeling van de Santussen Sportcombinatie. Uh, de, ook weer de eerste wedstrijd. Nee, nee, de tweede wedstrijd thuis tegen Fidelitas. En dat komt helemaal uit Amersfoort vandaag. Dat is natuurlijk niet naast de deur. Santussen uh, heeft uh, twee wedstrijden gespeeld tot nu toe. Heeft er eentje dik gewonnen met 23-17. En de tweede, vorige week, werd net verloren met 15-14 uit in Amsterdam. Dan gaan we naar het hockey. Ook het hockey dat, uh, is weer uh, bezig. Komende zondag speelden speelde de dames van de Zandwijze Hockey Hockeyclub uit uh, tegen uh, FIT. Dat is aan Amsterdam, dat is om half één. Het is een nieuw team, ze zijn hoog ingeschreven. Uh, ze zijn uit de onderbond, zoals dat de hockey heet, naar de bovenbond gekomen. Dat is dan een vierde klas. En dat is eigenlijk te laag. Ik heb ze vorige week gezien en ik wist niet wat ik zag. Het is geweldig, er wordt gehockeyd, er wordt snel gespeeld. Het is een team, het is echt een team. En dat is... Uh, ja, voor mij is het uh, ook, wat ik al zei, van is een regelrechte titelkandidaat als ze zo blijven spelen. Dus ook de speelsters vinden dat ze te laag zijn ingedeeld. Er zijn er drie van het oude team overgebleven en uh, die kunnen dus meekomen en de rest is allemaal nieuw, een heel fris team. De heren is hetzelfde team als vorig jaar. Die, zijn, die spelen zondag ook, een kwart voor drie, in Lisse tegen Salis. En dat is eigenlijk niet goed begonnen. De eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld, dat is dan nog één punt. En de tweede werd Nip verloren met 4-5. Wat wel erg goed was, dat was de afgelopen zondag, komen ze heel snel met 4-1 achter komen in de tweede uh, helft uh, terug naar 4-4 en hebben toch nog helaas in de slotseconde van de wedstrijd een tegendoepunt gekregen maar ze doen ze alsnog met 4-5 verloren, maar als dat een beetje begint te draaien dan denk ik dat er nog wel uh, leuke dingen kunnen gebeuren bij de Zandvoortse heren dan ook nog op zaterdag en zondag en dat is voor het eerst in 18 jaar is er op het circuit in Zandvoort op het circuitpark Zandvoort een motorrace onder auspiciën van het uh, KNMV KNMV moet ik zeggen, Koninklijk Nederland Motorsportverbond. Uh, jaren dus niet geweest en nu hebben ze eindelijk uh, Sanford weer ontdekt. Het gaat heten Superbikes at Sea en het is uh, uh, zijn officiële wedstrijden. Uh, ...voor de Nederlandse en de Belgische competitie. Het, er worden ouderwetse om kampioenschapspunten gestreden... ...en het programma bestaat uit supersport en superbike-klassen. En die uh, rijden dan of in het uh, Open Belgisch-Nederlands kampioenschap... ...of in de Ducati 3D-cup... Of de KTM RC390 Cup. En de Honda uh, Moriwaki. Ja, de Japanse. Uh, dat is een juniorcup. cup. Dat, dat is voor rijders uh, tussen de 16 en de 18 jaar... om ze een kans te geven op een behoorlijk niveau te kunnen gaan rijden. Uh, iedere klasse rijdt in het weekend twee tijdtrainingen. Die zijn op zaterdag. En op zondag zijn er twee races uh, over 12 ronden. En dan krijg je een heel mooi, een mooi uh, stuk uh, motorsport te zien. Zaterdag begint het om 9 uur. En zondag om 10 uur. Er zijn kaarten te kopen via uh, de website van de circuitpark Zandvoort. Dat is www.cpz.nl. Ik kost 12,50 voor zowel de duinen als de paddock. Nou, mooi sportweekend of niet, Denny? Ja, hartstikke leuk sportweekend. Wat ga jij doen? <tie> Waar ga je naartoe? Uh, ik probeer alles te gaan <tie> zien. Alleen niet de uitwedstrijden. Ik ga niet met de uitwedstrijden mee. Ik ben zaterdag in ieder geval bij zowel voetbal als bij het basketbal. En ik ben zondag bij de handbal. En dan probeer ik ook nog wat van de motorsport mee te pakken zondag. Geweldig leven. Dankjewel Joop van Nes van de Zandvoortse Kram met de Sportagenda. hoort dan iedere week op dit moment, dus net voor het hele uur. U hoort het tune alweer weer draaien. Net is binnengekomen een echte zandvoorten. En dat is John Pell. En die schrijft... Ik sluit om 11 uur aan. Muziekkeus van Mike van der Ban. Dramatisch. John, twee uur gaan we verder.